Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd geeft het kabinet een persconferentie. Er komen weer coronamaatregelen bij. Wat we nu weten is dat het kabinet een avondklok wil van half negen s avonds tot half vijf s ochtends. Je mag dan niet op straat zijn. De hoop is dat mensen zo minder bij elkaar op bezoek gaan en het aantal coronabesmettingen verder daalt. Die avondklok gaat vrijdag in, is de bedoeling. Ook mag je straks overdag nog maar één iemand in plaats van twee thuis op bezoek uitnodigen. En er komen extra beperkingen voor mensen die Nederland binnen willen reizen. Helemaal definitief is het nog niet. De Tweede Kamer moet er nog over debatteren. Het heeft allemaal te maken met de Britse variant van het corona. Die gaat nu op minstens 60 plekken op de wereld rond, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. En dat zijn er tien meer dan een week geleden. De Zuid-Afrikaanse variant is op 23 plekken opgedoken. De twee coronavarianten zijn besmettelijker. De politie heeft vanochtend in Eindhoven iemand neergeschoten. Volgens Omroep brabant werd hij betrapt toen hij probeerde in te breken en zwaaide die met een mes. De man ligt in het ziekenhuis. Het is onduidelijk hoe die er aan toe is. En goed nieuws voor Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. De dierentuin heeft het door de coronacrisis niet makkelijk. Ze hebben afgelopen jaar natuurlijk maar weinig kaartjes verkocht. Om Blijdorp te helpen wordt door een hoop mensen geld ingezameld. Onder meer Patricia Pai en die heeft met een actie al meer dan 200.000 euro ingezameld. De dierentuindirecteur is er hartstikke blij mee. Dat is echt fantastisch. Die vrouw heeft zo'n ontzettend mooie, mooie actie gedaan. en Ik heb er gesproken. Ze heeft echt ontzettend warm hart voor die diergaarde. Dus des te mooier dat het gelukt is en dat ze die twee ton bij elkaar heeft gebracht met bijna 16.000 donaties. En nog een lichtpuntje in Blijdorp wordt dit jaar ook nog een olifantje verwacht. Dat is wel heel erg mooi. In april Dan, dan is er een olifant uitgerekend. Dus zo rond april dan, dan hopen wij met heugelijk nieuws te kunnen komen. Het weer, het waait flink, het is bewolkt en soms regent het een beetje. In het zuiden kan vanmiddag nog een waterig zonnetje te zien zijn en het is 9 graden. ZFM. Verkeersabdaging. Verkeersabdaging.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 met nu. ZFM luncht.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 hoe ik ben, ik ben nog steeds niet zo voor spit een nieuwe.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 In de lente. wat zou ik graag bij je zijn, ik hoef je niet aan.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 En ik neem je mee, zelfs als ik je niet zie, voelt het nog altijd met z'n tweeën. En si tú me tiras, vamos a nadar hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mí sincones lo que digan tus ya yo me enterá, cuando. Parkeau, dando por condado, contigo siempre arrebatau. Tú no eres mi señora, pero toma 5 mil, en Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta pa' ser doctora. Pero le gustan los títeres, Para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si permite lo pongo, de septiembre hasta agosto. Y me mis rincones lo que digan tú a mí ay, yo me enteré.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 6x9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3.